Goedemiddag, ik ben Sidney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is een heet dagje in Politiek Den Haag. Vandaag kwam de Raad van State, zoals altijd bij nieuwe wetten... met advies over de asielplannen van minister Faber... En dat advies is niet mals. De wetten moeten zoals ze nu zijn niet worden ingediend bij de Tweede Kamer. Onder meer omdat ze volgens de Raad helemaal niet gaan helpen bij het verminderen van het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt. Alle coalitiepartijen willen toch verder gaan met de wetten. Al zeggen de VVD en NSC dat ze misschien wel aangepast moeten worden. PVV-leider Wilders wil daar weer niks van weten en dreigt zelfs het kabinet te laten vallen als er aanpassingen komen. Op X richt hij zijn pijlen op Pieter Omtzigt en NSC. Die spelen met vuur volgens Wilders. Het gaat dus allemaal om plannen van minister Faber. Zij heeft nog niet echt gereageerd, vertelt politiek verslaggever Ebert Kiviet. Ze gaat uh, het wel bestuderen, uh, kregen we van haar team te horen. En daarna gaat het opnieuw de ministerraad in. Dus er wordt opnieuw over gesproken door de ministerraad. Door dus al die uh, ja, bewindspersonen van al die vier partijen. En het uh, team Faber wil nog wel benadrukken dat het uh, vooral uh, de situatie in de asielketen op dit moment onhoudbaar is. Dus dat er iets moet gebeuren en dat deze wetten daarbij kunnen helpen. Al is dat volgens de raad van staat er nu juist zeer de vraag. Veel BN'ers reageren op het overlijden van Ron Brandsteder. Joop van den Ende zegt tegen RTL zijn vakmanschap en vriendschap enorm te gaan missen. André van Duin zegt dat hij veel plezier heeft gehad met Brandsteder en alleen maar goede herinneringen heeft. Ron Brandsteder overleed vannacht en was 74. En in Den Bos, of beter gezegd Oeteldonk, kunnen straks een stuk meer kinderen carnaval vieren als het goed is. Daar is een inzamelpunt voor carnavalskleding geopend, zodat die uitgedeeld kan worden aan basisschoolleerlingen die het niet zo breed hebben. Want daar zijn er best veel van, zegt deze vrouw achter het initiatief. En als er een carnavalsfeest op school is, is er geen geld om carnavalskleding aan te schaffen. En dan melden ze zich ziek. Nou, dat raakte ons eigenlijk best wel. Het was aanvankelijk bedoeld voor één school, maar wij denken dat het zoveel op gaat leveren, ...dat we nog meer basisscholen kunnen bedienen. Deze week kunnen Oeteldonkers hun carnavalskleding doneren. In maart worden alle kielen uitgedeeld. Het weer bewolkt met in het midden en zuiden af en toe regen. Vanavond mogelijk ook wat natte sneeuw. S'nachts vallen er in het noorden echte vlokken uit de hemel. En dan kan er een paar centimeter blijven liggen. Morgen wordt dan opnieuw een grijze dag en 1 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio... maar veel bijzonders is er niet aan de hand. Wel wat meer vertraging op de A9, Amstelveen-Alkmaar... ruim 10 minuten voor knoopend Velzen. Op de Ring van Amsterdam, op de Ring West tussen Amsterdam... de Baarsjes en de Afritwatergraafsmeer... een kwartier extra reistijd richting Utrecht. En op de N242, alkmaar middenmeer bij Sint-Pancras... een kwartier vertraging...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 Zo, deze trof ook af, deze muziekboulevard. Eh, Klinkt een beetje verrot, maar het heeft ook te maken met een uh, verkoudheid. De Doors met Peace Frog. En om een beetje in dezelfde stijl te blijven. Dancing Barefoot van Perry Smith. vorige week ook al iets laten horen van uh, dit gezelschap de band The Wait, en daarvoor hoorde je Dancing Barefoot van Paddy Smith, Adele, en Rumor Has It. your love anymore. Oh. He's the one I'm leaving you for Dit is ZFM The stream where the heartbeats beating Speed through the seas who revolution and the perfect waves Surround me. Tell me about the ocean moving in slow motion. I see a glitter in the sun, and it's freezing in the moonlight, never. Een beetje een echte 80 van The Simple Minds. Ze bestaan trouwens nog steeds. En het uh, meeste werk wordt verzit door Jim Kerr van The Simple Minds. En daarvoor hoorde je trouwens Adele en Rumor Has It en Rumor Has It All. Er is het nodige aan de gang geweest in uh, de muziekwereld. Want een aantal jaar geleden ontviel ons ook Christine McVie. En die is hier duidelijk op uh, te horen op Little Lies met Fleetwood Mac... Ik ga meen dat zij ook een beetje dezelfde leeftijd heeft bereikt als Marion Faithful. Die niet zo gek lang geleden is overleden. 79, deze Christine McVie met Little Lies. Waarop zij te horen is samen met Fleetwood Mac. Want die band die bestaat eigenlijk ook niet helemaal echt meer. En zeker niet als er leden omtuimelen. En er is zelfs één band die is helemaal uitgestorven. En die heb je net kunnen horen. The Wait, want de originele leden van de band... Die eh, leven allemaal niet meer. Dus eh, we hebben nog één nummer voor het eh, nieuwsoverzicht. De hoofdlijn van het nieuws van half zes. En dat is nog wel van een band waar alle drie de leden nog gewoon vrouwelijk over de wereld heen rondlopen. The police and spirits in the material world. De regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Coalitiepartijen NSC en VVD sluiten niet uit dat de asielwetten van minister Faber moeten worden aangepast. De Raad van State kwam vandaag met kritiek op de wetten. PVV-leider Wilders wil niet langer uitstel en dreigt met nieuwe verkiezingen. Rotterdam en Zuid-Holland slaan alarm om de positie van de Rotterdamse haven. De bedrijvigheid krimpt al bijna 20 maanden... door beperkingen op het stroomnet, hoge energiekosten en stikstofmaatregelen. De gemeente en de provincie vragen het kabinet om in te grijpen. Feyenoord heeft trainer Brian Priske per direct ontslagen... vanwege de wisselvallige resultaten. De club staat vijfde in de competitie. En het weer. Wat regen of natte sneeuw. Minimum temperatuur voor nacht 0 tot 3 graden. Ook morgen wat regen of natte sneeuw en 1 tot 5 graden. In, uh, met Forget Me Nuts. Trouwens, die sample is uh, meerdere malen wel ergens uh, gebruikt... in verschillende muziekstukken. Bijvoorbeeld van George Michael. En ik dacht ook ergens bij een uh, nummer van Will Smith. Uh, Stepping Out hoorde je daarachter van Joe Jackson. En als we dan toch een beetje bij de grootheden blijven... uit de muziekwereld. Joe Jackson was min of meer toch een beetje in een iconen de jaren 80... Met Night and Day, waar Stepping Out bijvoorbeeld op staat. Dat album is een behoorlijk legendarisch album, kan ik je vertellen. Dat geldt niet voor Madonna, maar Madonna heeft wel heel veel albums verkocht. En onder meer een album waar onder meer ook dit nummer op staat. Vogue. I En Duran Duran waren dat Madonna met de Book. een uh, nummer volgens mij uit de jaren 90 en uh, Duran Duran uit de jaren 80 geldt ook voor deze drie vrolijke uit de jaren 80 dus Howard Jewett als er een van en die dame die je doorhoort dat is Jodie Wardley ooit begonnen als danser bij een een of andere televisieprogramma een danstelevisieprogramma en Schalimar. Dan moet je natuurlijk wel volledig zijn met het hele verhaal over dat showprogramma. Want het was een showprogramma. Het was Soul Train. Daar danste Jodie Watley samen met Jeffrey Daniel. Dat waren trouwens ook een, de twee leden die meer of meer de oorsprong vonden met Shalomar. Want het is in 1977 ontstaan. En die Howard Juwet, die kwam pas later bij. Want Gary Brown dat was een van de eerste mensen die nog deel uitmaakte van die band. Maar... Het grote succes kwam dus met Howard Wet En uh, dit was het ook duidelijk wel te horen. Want in de jaren tachtig uh, nam het een enorme vlucht met die band. We hebben er nog één tot uh, aan het nieuws van 7 uur. En dat is 10CC en Feel the Love. En daarna is het uh, de beurt aan mij nog een keer. Maar dan met Alternative FM. Drie uur lang... Waarvan één uur een heel speciaal iets is. Maar dat ga ik je zo wel een beetje proberen duidelijk te maken. Veel de laf die deze Boulevard op deze maandag afsluit.